Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland gaat ondanks het uitroepen van een tijdelijk eenzijdig bestand... door met aanvallen op Oekraïne, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Volgens hem heeft Rusland de afgelopen uren tientallen beschietingen uitgevoerd. Ook zegt de president dat er aan het front wordt gevochten. Zelensky zegt dat hij mede hierdoor geen vertrouwen meer heeft in wat Moskou zegt... en dat hij van plan is terug te slaan. Op knooppunt Valburg op de A50 is een auto bij een bocht in de snelweg rechtdoor geschoten en bovenop het spoor van de Betuwelijn beland. De auto kwam tot stilstand vlak naast een paal waar de bovenleiding aan vastzit. Dat is 120 meter van de snelweg. In de auto zaten twee mensen. Ze raakten allebei zwaar gewond. In Gaza is steeds minder ruimte voor mensen om te leven. Dat zegt een vn hulporganisatie in het gebied. Volgens de organisatie is inmiddels bijna 70% van de Gazastrook door het Israëlische leger aangemerkt als verboden gebied. De verwachting is dat daardoor opnieuw honderdduizenden Palestijnen ontheemd raken. Woensdag maakte de Israëlische minister van Defensie bekend dat het Israëlisch leger voor onbepaalde tijd in delen van de Gazastrook blijft. Hamas heeft gezegd dat het de laatste tientallen gijzelaars niet zal vrijlaten als Israël zich niet volledig terugtrekt. In Gorkum is brand uitgebroken in een oud schoolgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De veiligheidsregio adviseert mensen in de buurt om ramen en deuren gesloten te houden. De school stond al een tijd leeg. Ook in een schuur in Rouwveen woedde een brand. Daarbij kwam veel rook vrij. Rond half twee had de brandweer het vuur in de Overijsselse plaats onder controle. In Apeldoorn ging een aanhanger met daarop een boot in vlammen op. De brandweer wist te voorkomen dat een pand daarnaast in brand vloog.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 Middag. Zie je elke avond weer, wauw, wow, wow. Zie wow. wauw, zie je elke wauw, zie middag, zie wauw, elke avond weer Drie keer alle dagen, maar wat is nu drie keer?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 Zie je elke middag, zie je elke avond weer. Drie keer, alle dagen, maar wat is nu de keer? Veel hele morgen, veel ik ik hele ik middag, wil je bij je zijn? Dan waren alle dagen vol en en De vogels zouden zingen en iedereen was blij. En alle mooie dingen waren voor jou en mee. Zie je elke morgen, morgen, zie elke middag, zie. Het maan ligt rode rozen en duizend sterren kijken straom op ons neer. Het is over. Aan Ik verlang slechts naar jou. Toezeg nou ja, mijn schat, dan worden we man.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 ik heb maling aan geest. Ik verlang slechts naar jou. Doe dus zeg nou ja, mijn schat, dan ben ik. Je geen geld, dat komt ook wel weer goed. Je gaat naar de fiscus met een vrolijke sloet. De ambtenaar zegt: Oh, betaal je weer niet. Dan zingen we samen dit lied. Ik heb maling aan gaat. Ge om gelukkig te zijn. Ik Zing graag een meisje met een meisje in de mannestreek. Ik heb maling aan gehad. Sex not young.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 Kom terug, jonge lief, kom terug. Kom toch vlug, lief, kom toch vlug. Waarom zijn we uit elkaar gegaan? Waarom hebben wij zo dom gegeten? Ik heb jou nog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 Ik jou toch zo Kom terug jongen lief, kom terug Kom toch vlug Harte dicht kom toch vlug Kom terug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 Velgedraaide artiesten in het programma Zandvoort uit Zandvoort. Het was Doris met mijn grote teen.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 Heintje. Geboren in Heerlen op 12 augustus 1955 is een Nederlandse zanger die als kindster in de jaren 60 bekendheid, uh, bekendheid kreeg uh, onder de naam Heintje. En hij zong in het Nederlands, Duits, Engels en Afrikaans. In zijn bekendste nummers is uh, een welig mama. Een andere grote hits zijn Ik bouw hier een slots. Heinzi, Ik zing een lied voor dich. Ik hou van Holland, oma je lief en oma zo so liep. Waar ze allergroot zit, die kennen we allemaal, is Mama. Je hoort hem nu, heitje, met die mooie plaat Mama. Mama, je bent de liefste van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 was voor de duivel niet bang Geen achter kregen te grazen Die stroper van het Limburgse land stroop hier, stroken daar Ondanks veel gevaar Stopen hier, stroken daar Altijd stroken maar Het was op een kermiszondag. zondag Zo rond een uur of drie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 Geen boswachtte kregen te grazen, die stoken van Tlinsenland, stropen hier, stropen daar, op.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 Mooie tulpen, hyacinten en narcissen. Ze komen vers van de veilingen blissen. Dan heb ik rozen die rooien en binnen. Zeg het met bloemen, ze spreken tot het hart. Ik heb bloemen voor geloofden en ze zeggen, ik heb je niet. Voor hen die het al beloofden, ook de kleine vergeet mij niet. Op het plein voor het station, daar staat een kruis. Tussen de bloemen deze.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 Plund door de taus de lente brengt van overal. Mietje, het dondere melodietje, het donderderderd. Door het balvelente pijn van overal een bietje, en een andere melodie, al Door het bal de lente brengen overal Het liedje en het wonderen een liedje En een ander een liedje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 Schat zo wel geschapen was Twintig kleine vinkneus O, wat zijn ze klein En twintig eentjes, Dat moet een vreding zijn In hiftenwipneus Daarom lijkt ze precies op ma En die andere schat Die andere schat Die lijkt precies op pa Pa, pa, pa, pa, da, pa.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 vrienden meegenomen op een uur dat een fatsoenlijke mens al lang in zijn bed ligt te dromen. Ik hoorde.